Michel Koenen met het NOS-journaal. Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben ook gisteravond de Gazastrook bestookt. Daarbij is volgens de luchtmacht een commandokantoor van Hamas vernietigd. Er werd volgens Israël vooral een wijk onder vuur genomen... van waaruit veel activiteiten tegen Israël worden uitgevoerd. Inwoners van de Israëlische stad Sterot hebben opdracht gekregen om binnen te blijven... en de deuren en ramen op slot te doen. De stad ligt vlak bij de Gazastrook... en zou opnieuw door Hamas kunnen worden aangevallen. De Europese voetbalbond UEFA heeft een streep gezet door de internationale wedstrijden van Israël de komende weken. Vanwege de strijd met Hamas gaat het EK-kwalificatieduel tegen Zwitserland donderdag niet door. Net als de wedstrijden van jong Israël tegen Estland en Duitsland. De UEFA beslist binnenkort of meer wedstrijden worden geannuleerd. Ander nieuws, in een woning in Winterswijk zijn een dode man en een vrouw aangetroffen. Volgens de Gelderlander is de man een agent. Getuigen zeggen tegen de krant dat hij de vrouw van het leven heeft beroofd en daarna zichzelf. De politie wil nog niks erover zeggen. In het huis wordt nog altijd onderzoek gedaan. En John van het Schip gaat een technische functie bij Ajax uitvoeren. Dat bevestigt de oud-voetballer van de Amsterdammers na een bericht in het AD. Volgens de krant zal hij plaatsnemen in het technisch hart van Ajax... waar ook Klaas-Jan Huntelaar in zit. Van het Schip wil er zelf nog weinig over zeggen. Hij wil eerst zijn focus leggen op zijn vrouw die al een tijd ernstig ziek is. De laatste baan van Van het Schip in de voetbalwereld... was trainer van het Griekse nationale elftal. Daar stopte hij twee jaar geleden mee. Het weer nog. Lokaal valt lichte regen. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 14 en kan het mistig worden. Overdag bewolkt en vooral in het zuiden wat zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dinsdag weer eerst mistig. De rest van de dag geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht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 Kijk je als aan, anders wordt het te laat. Kom eens hier, ik hou je vast, ik laat je nooit.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 Light. Music is what I'm living for zero Push your side Maybe that is why I'm Dedicated oh, To you The longer it takes The more I say This is the way To be. Don't let me be